Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De voorlopig laatste vluchten met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne zijn onderweg naar Eindhoven. De vliegtuigen hebben in totaal 38 kisten aan boord. Ze worden rond vier uur verwacht op vliegbasis Eindhoven. Na een ceremonie worden de kisten, net als de afgelopen dagen, in een lange stoet naar Hilversum gereden. Daar worden de stoffelijke overschotten geïdentificeerd in de korporaal van Oudheus de kazerne. Zeven Nederlandse politie-experts zijn in Oost-Oekraïne tegengehouden. Ze wilden het rampgebied bezoeken, maar vanwege gevechten en onrust in de regio mochten ze niet verder. De zeven zouden vier andere forensische experts van het team Forensische Opsporing gaan aflossen. Ook de leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die vannacht in Kharkov aankwamen, kunnen vandaag waarschijnlijk nog niet naar het rampgebied. De gevechtspauze tussen Hamas en Israël, die vanochtend om 7 uur begon, houdt vooralsnog stand. De pauze, die 12 uur moet duren, wordt gebruikt om hulpgoederen in te voeren en doden te bergen. Onder het puin zijn vanochtend nog eens tientallen lichamen gevonden. Het dodental aan Palestijnse zijde is daarmee opgelopen naar zeker 920. Bij de Israëliërs vielen tenminste 38 doden sinds het begin van de Israëlische operatie beschermende rand op 8 juli. Het is vandaag druk op de wegen naar Europese vakantiebestemmingen. Op de Franse autoroute du Soleil, de A7, staan lange files tussen Valence en Orange. Op de snelweg van Parijs naar Bordeaux staan files bij Tours, Poitiers en Niort. In Duitsland is het vooral druk rond München richting Salzburg... en op de ring van München en op de autobaan van Frankfurt naar Neurenberg. Verkeer in Oostenrijk van Salzburg naar Villach komt bij Vlaghout terecht... in 25 kilometer file door werkzaamheden. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland is de wachttijd richting Italië. 2 uur en richting Basel 1 uur. Het weer vanmiddag, een afwisseling van zon, wolken en hier en daar een bui. In het zuidoosten kan het daarbij onweeren. Bij weinig wind is het tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen is het vrij wisselvallig bij maximaal 25 graden. Na het weekende wordt het wat koeler. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnand bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knalpunt Diemen en Meer 6 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De andere kant op bij Muiden 2. A4 Amsterdam richting Den Haag bij knalpunt Bad Oevedorp, 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. A27 richting Breda bij de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 er was er ook een die met pak bij en die leek precies op een jeugd. aan dan mee, weet je nog wel al oh, wij kiekten al ze leuke dingen. Weet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 En het was de laatste keer dat Sandra Reemer voor Nederland uitkwam op het Songfestival. Onder de naam Sandra Horde Colorado. Daarvoor Saskia en Serge met Spinnenwiel. En dan kwam Journey Lyon langs met Sophietje. Zandvoort, uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende plaat: Henk van der Lee.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 Met de tootakje, met de tootakje Gebeurde hier midden in de stad Met de tootakje, met de tootakje Met de tootakje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 Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Zolang als er kan vuren branden Zolang er een round-up zal zijn Zolang zingt een cowboy in texas, Nog altijd een cowboy. Je toch Zweden daar vind je een Zweden, maar Texas zal Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is.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 We horen de muziek van Sonja Oosterman met Daar Waar de Molens Staan. Daarvoor de zingende zwervers met Cowboy. En ook hoorde je het heerlijke nummer van de Trisha Kets met Het Autootje. CFM Zandvoort, de volgende dame. Is Treja Dops geboren als Treja van der Schoot? Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Een Nederlandse zangeres en tekst uh, schrijft. En ze is vooral door het, uh, bekend door haar lied uh, Plum Jenka Jenka 1965. Een plaat die regelmatig voorbij komt in dit programma.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 Van een zoen. ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen. Pensioen. We leven de tijd van de leer.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 Had voor het eerst geopereerd. De patiënt had erna een vierkante neus. De dokter zijn nerveus. Vallen het nog een keertje overen doen, want het was niet naar mijn zin. Al het nog een keertje over doen. En begin maar bij het begin. Met blond haar kreeg een pikzwart kind, is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zei nadenkend: Skaat, zal hem het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar bezin. Al laat hem het nog een keertje overdoen, in het begin, maar bij het begin.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 Maar bij de geen, zullen We me dit nog een keertje overdoen. Want het was niet, nou mijn me zien. Geen mijn stem kwijt, zullen we zullen me dit nog een keertje overdoen. De muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Anneliese, ach Anneliese, waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach je weet toch, mijn liefste ben jij.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 om je hand. U hoort de muziek van de Broertjes van Bute. En voorheen de Bietenbouwers. De KRO, huisorkest onder leiding van uh, Joe Buddy. En vanaf 1966 tot 1972 waren de Broertjes van Bute het orkest... in een televisieprogramma Mick van de KRO. Het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie. Met de Broertjes van Bute natuurlijk onder leiding van Joe Buddy. Kees Gilpeoord en uh, Geit-Jan Kreutmoes. En zangeres Annie Palm als en Henke Jansen van Galen als Lubert van Gortel. En na diens dood werd zijn plaats ingenomen door App als boer Voorthuizen. Ook werd de imitator in vaste dienst Bertus uh, Bolknak. In werkelijkheid uh, heette hij Henk van Wijk. Daarnaast vormde de Broers van Buurt het Vaste Orkest uh, Huisorkest... van het KRO-radeprogramma van 12 tot 2. En nu hoorden hun in de oude versie De Bietenbouwers met Anneliese...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 Kromme doodsblank, was bist Lichtjes zaar, Zit u sar, welk zo sar, rico, op, ik word zo zomaar. Oeh, ja, zo reis je langs de reng, Rijn reis! Sar, maan zitten schijn, schijn, schijn Met een lekker potje, vier, vier, vier, aardig, vier, vier, vier, vier, rivier, vier, vier, vier, vier, vier, net vier, net, vier, vier,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 taste a